De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. Geschreven door Peter Reumer. Vandaag scheiding. Hé, hé, hé, hé, hé, kalmpies zal kom op, kom op. De lijnmakers. Ja, ik kom er aan. Ze hebben je hier verslapen, Tom? Oh. Ik schrok me dood, Toon. Blink in mijn ogen. Ik schrok me dood. Ik dacht, hij zal toch niet dichtwijzen. ...vanwege dat hij met het zijn voeten... ...dat hij niet kan staan. Dat zou een Die idee weten... ...dat wij dat pokken in zouden moeten komen lopen... ...van nou, helemaal naar het andere koffiehuis moeten gaan. Overdragelijk. Nou, Toon, noemen we twee bakjes. Ja, dan moet ik even zitten. Eh, eh? Even zitten? Buiten staat de koffie is bruin. Nou, er is daar geen letter aan gelogen. De koffie is bruin. En het gas is groen. Jij hebt er helemaal geen trek in. Waar heb je er wel trek in? Ik koffie. Nou, die moet ik er even gaan zetten. maar. Oh. Nou, laat maar. Goh, heb je slecht geslapen, Toon? Nee. Hij nee, maar ook niet goed. Nee. Wat een babbelaar, hè, die Toon? Nou. een je de oren van je kop. Ik zet wel even de muziekje op. Moet dat? Hou weg en, en toon even Antrenou. Zet even Tante Lijn op romantisch. Ja, op een lapje. Daar houden we van. Van Tante Lijn, ja. En weet je wat ik ook uit, wat jammer vind van die Gert en die Hermine Timmerlei? Dat vond ik nou vrolijke oh, ja, mensen pa. vroeger. Tegenwoordig is dat meer een boodschap. Ik heb geen boodschap, maar. Nee, dat ga ik wel naar de winkel. Wat ja, ben je druk, pa. Hm? Wat krijgen we nou weer? Wat is dit? Ah, Bach. Bach Bach? Wat Bach? Niks Bach! Volker ben ik! Hier zie je toch? Dat is Bach. Nee, dat is Toon. Ik ben Volker en daar zit Peek. Wat heb jij, snaafdoos? Ik denk er niet over de muziek hè, pa. Beethoven, Vivaldi, Tchaikovsky, Klaverskribo, Donizetti... ...maar bovenal hou ik toch van Bach. Jouw de meester uit de klassieke verleden tijd. Vooraan? Dokter Pippi, weet er alles van? We ik er helemaal niet van van die begrafenismuziek. Uh, zet af Toon, we worden er terug van. Ik ben terug. Wat, heb het daar voor nut om die rotmuziek te draaien? Nou, oh, oké, okay, dan geen muziek. Wat laat die koffie eh. nou, Toon? Als je zichzelf moet zetten, dan hoeft het voor mij niet meer. Oké, okay, dan geen koffie. Uh, wat, wat is hier aan de hand? Ja, weet ik veel. Volgens mij is Toon een overgang. Of heb je gisteravond weer te veel van je eigen handel ingenomen? Als jij wist, ja. jongen, welk verdriet ik met me mee droeg, dan zou je het niet zo praten te pay. Maar zeg, een eindelijk wat een beetje je is, Toon. Ja, maar wel snel. Ik smak naar een koffie bruin. ja, nee, nee ik, eh... Uh... Ik, ja, de, kijk, eh... De... Het ja. punt is... Wat? Het punt is... Het punt is... Mijn wijf is bij me weggelopen. Zo, nou, het hoge woord is eruit. Nou, nou, achter de pannen, vooruit, hop, hop, hop. En koffie zetten. is wees niet zo harteloos. Hoor je met de man zegt? Ja, ik ben niet tof. Wat zeg je? Dat je zo licht danst. Nou oh. goed. De man een vrouw is weg zo wat. Zo wat. Een geluk geweest. Zo zie ik het. Zo is het toch. Ik ja, weet werkelijk niet waar u het over hebt. Ja, jij, nee. alsjeblieft van je muziek, Berg. Zie je het daar geen niet? 17 jaar bij elkaar. Hooran? Hoe is het in godsnaam mogelijk? Oh, een nare, zure, oude, hartloze man. Ja. Dat is wat jij bent. Kapot? Kapot, je hebt het tegen een Gefakt. vriend? Ik heb het er getoond. En zo heeft van zijn leven nog nooit iets gedaan En klagen over het meest. Dat ze kreet uit hem op ze niks zet. Dat hij de zaak alleen maar had, zodat hij niet bij haar hoeft te zitten. Ja. Zet de stemmen zo zinnig of zo, zei hij altijd? Jaloers, batig. Dat is een goede hand van schoonmaak. Dat is een je werkster. Het is goedkoper ook. Ja, goed een heb-toon zeuren. Dan hoef je toch niet gelijk blij te weten dat ze bij hem weggelopen is? Kijk, als jij bij je vrouw wegloopt, is een andere zaak. Dan heb je er geen trek meer in. Maar als zij bij jou weggaat, dat is toch iets van een klap, spielisch gesproken. Precies, jij begrijpt het. Ja, maar. Mijn persoonlijkheid is geknakt. Ja, ja, ja. Ga erover leggen Emmer, bij de dokter. Nou, dat kennen we hulpzaam zijn. Als jij toch gaat, is, je blieft, mijn bal. Kom daar toch. Weet je wat het is, ik, jongen? Als ik ruzie had met je moeder, dan heb ik een borrel en dan krijg ik een roei. En dan was het over. Ja, tot ze bij je wegliep. Ja, daar zouden we daar niet meer over hebben. Maar daar hebben we het nou juist toch over, dacht ik. Huh, Ali. Iemand al verleden? Ja, het is toon. Cool. Oh, dan heb je nog een lekkere kleur voor een dooie. Nee, Beb is bij hem weg. Nee. Ja, vanmorgen. Een vertrokken. Nog niet eens de boel omkant. Dat vindt hij het ernstig. Geloof mij, dat vindt hij het ernstig. Dat is de grootste verdriet. Fokke, als ik een mes breng, maar wat je gewoon op Van vroeger Oh, wat aan, wat aan, wat aan, Daar nog niks, daar voor een dood. Ik ga hier weg. Ik vind er hier geen pis meer aan. Mag ik koffie al? Ach nee. Laat ik jullie maar even alleen laten met het verdriet. Ik wou jullie eigenlijk alleen even uitnodigen. Oh, op de koffie? Koffie op een borreltje. Aan het einde van de middag. Drieënhardig nee, of zo? Nee, vanwege dat de zaak open gaat. Ah, wat voor zaak? shop. Ja, de koffieshop. En met deze toast zie ja. ik daar ook voorlopig geen veranderingen komen. Maar, wat voor een zaak heb je nou? Koffieshop. Een soort koffiehuis dus eigenlijk. Oh, dat is leuk voor je, Ali. Echt leuk. Ik hoop dat het een beetje gaat lopen. Gefeliciteerd. Maar ik weet niet of ik in die stemming ben om vanmiddag langs te komen voor een neutje. Nou, ik wel. Reken maar op Ja, reken maar Waar is het? Ik ook... Hier op de hoek. Op de hoek? Ja, maar vroeger was er zat zat. Ja, maar er zou toch een schoenenzaak in komen? mij was van zegt dat er een schoenenzaak zou komen. Ja, dat ging niet door. En toen kon ik het huren en nou heb ik er een koffietje op. Leuk, hè? Ja, dat is uh, lollig. Lollig. Leuk. Dit is een ramp, deze buurt is niet groot genoeg voor twee koffiehuis of één vierkante meter. Dat is brutaal, komt hier binnen lopen om ons allemaal uit te nodigen... ...omdat een vrouw van plan is om mijn wijk te verpesten. Dit is helemaal jouw wijk niet. Straks raak ik allemaal koffiehuizen nog kwijt. Ach, doe die zo verspannen, tonen. ik krijg toch een heel ander publiek. Het is verraad, Ali, het is verraad. Oh, nou, als je er zo over denkt, dan ga ik maar weer. Nou, dat was vriendelijk aangeboden, Al. En reken er maar niet op dat ik kom. Nou, ik wel. Hé, hey, Ali, reken er mij maar wel. Wat een verraaien. Hé, hey, Verraaier! Ja. Ik hoop dat je morgen nog failliet gaat, weet je dat? Heb van hetzelfde toon? En, eh, uh, het is gek, hè? Maar ik begrijp eigenlijk in één waarom Bibi bij je weggelopen gelopen, De mas! Wat een dag! Wat een dag! Niet alleen mijn berg weg, maar straks ook nog allemaal koffiekanten blijven. Ja, kom, kom, kom, kom, toon, voorlopig zitten die hier nog. Ja. ja, maar zonder koffie. En als dat nog lang zo blijft, zit ik hier binnenkort niet meer. Wat bedoel je daarmee? Nou mee? Ja, dat ik hier gekomen ben voor een bakje koffie. Maar Dat ik alleen al door grauw en snauw heb gekregen. Begraven is muziek. En er zijn er aardige koppen, geen koffie. Ik ga. De ratten verlaten het zinkende schip het eerst. Maar jij moet oppassen, graftak. Want geef jij bij de gemeente. Vanwege wat dan wel? Ik vind wel iets, aan u. Oh, daar gaat de eerste. Ben je gek die komt op witte terug. Wel ja, als je ergens koffie hebt gedronken. Al, oh, mag ik een tos bij met een cappuccini? Joe! Nee. Nu, mia core sognato, dan crescendo al fato. Wat doe jij hier? Zitten, zit zo! Ik zocht je. Nou, ik zat hier, waarom? Omdat we zouden mogen koffie drinken. Nou, dan zitten we hier toch goed? Wil jij een cappuccini? Nee, ik wil koffie. Een cappuccini is toch koffie, allebei? Je kan ook uh, ex expres ook krijgen. Het zal het zijn, Pete? Huh? Uh, nee, nee, dankjewel Al. Ook oh, heb je gisteren nog gemist op de opening. Ja, ik uh, had het uh, druk. hè. Zeg, heb jij nou nog steeds die staan? Ja, ja, die uh, nog steeds, ja. Oh, hartstikke leuk, zeg. Ja, uh, sorry Al, maar ik moet even met mijn oude vader praten. Dus, oh, uh... oh, nee, oké. Okay. Ik zal jullie niet storen. Nee. Is dat nou weer, jongen? maar. Al. Moordwèf! Moor hoe kun je nog eens zitten de koffie drinken, jongen? Ik kan je er niet maken tegenover Toon. Hm? Waarom, waarom niet? Ik zou niet weten waarom niet. Het is een stuk gezelliger hier. De koffie is nog bij ook. Trouwens, ik weet niet wat Toon door, door zijn koffie ben, Maar voor mij is dat geen Je kan Toon op een moeilijk moment als die het toch niet in de steek laten. Ik drink hier. ik drink een leide bakje koffie. Ik begrijp niet wat ik Toon daar voor onrecht mee aan doen. Jij, jij hebt echt een blog voor je koffie. Hé, hey, leuk! Nou, die... Wat, Pijn. Heb hij, wat heb hij nou? Ik weet het niet. Ik weet wat hij heeft, weet ik niet. Maar ik schijn een blok voor mijn kop te hebben. Begrijp jij het? Begrijp ik het? Nou, hey. oh. het is dat je er somber bij kijkt, maar... Die muziek maakt het hier een stuk aangenamer. Sinds dat web weg is, bedoel ik, hè? Ja, uh, niet dat ik het nou per se leuk vind, dat uh, nou, ik, ik bedoel, het gaat mij particulier om de muziek. Kijk, dat jouw... Band... Oh, nog eens even je klep, man. Oh ja, sorry. Zo, het is boven ook weer lekker schoon. Ja, nou, hartstikke bedankt, Trace. fijn dat je me even hebt willen helpen met. Ja. Wat is dat? Ah, kom, pak hem. Wat is dat? Een geldje. Nou ben je wel een maaggek, zeg. Ik zeg, ik, ik doe dit om je te helpen, niet om aan je te verdienen. Ja, doe mij om mijn plezier, koop er een bloemetje voor. Nee, ik koop zelf maar een bloemetje. Ik neem wel een bakje koffie. Oh, koffie? Ja. Druk? Nee. Humeurig? Ja. Welk? Nee. Suiker? Ja. Op de hoek? Ja. De vuile schurk? Ja. Nou, dames en heren, dan de huiskamervraag waar gaat deze discussie over? Ik vind het wel, gekregen, dat heb ik dit nog kijk, maar, maar, maar, Ja, maar, kijk, zo begrijp oh, ik helemaal niks uh, van. Uh, Ze hebben het over fokken. Ja, maar, ja ze hebben het over fokken. Hoezo? Dat hij nou op de hoek en niet hier. Op de hoek? Ja, huh. bij Ali de nieuwe koffiehuis. Nou, waarom zou hij daar niet mogen zitten dan? Hij kan troon toch niet verraaien op dit moment? Nou, zijn vrouw is weggelopen. Ja, het is toch geen verraaien, hij drinkt er alleen een kopje koffie. Ja, dat gaat hij hier ook doen. Waarvoor? Voor de gezelligheid zeker. Huh. Zit er nog drie mannen in dit café waaronder de eigenaar zelf. Waar is de rest? Bij Ali. Nou, en ik geef ze geen ongelijk. Hm. Sinds Web weg is, is het hier gewoon niet om te harden. Zit toch voor je gezelligheid in een café? Ik vind het met die muziek juist wel te doen. Dus dat ik hier even op opgeruimd. Maar anders dan... Uh... Ik zou eerlijk zeggen, had ik liever ook niet hier geweest. Ja zeg, drie geen oudergebbetjes. Ik mag toch zeker wel zeggen wat ik vind. Ja, maar nou even niet. Oh nee, goed, dan gaan ga ik wel. Ja, maar gaan we gaan naartoe. toe. nou iets. Ja, dit lijkt me nergens op. Mag die muziek wat harder? Oh. Het loopt tegen vijf jongen zullen zo wel komen. Ali sluit om vijf uur. en een bordje schenkt ze niet. De klaverjasclub die behoort hier al een half uur te zitten. Ja, om Nelis hebben er om deze klok toch meestal al een half liter in zitten? Ja, ja op zijn minst. De hele dag is er geen hond geweest. En die dat kwam was met vijf minuten alweer weg. En we komt een besmettelijke ziekte. Ja, ja, Je bent depressie. Je bent somber. Dat kunnen de mensen niet tegen. De mensen willen lachen, gezelligheid, vrolijke pet. En iedereen is je maatje als je lollig bent. Maar tenminste dat je even in de dans zit, zijn ze gevlogen. Hebben ze geen trippen in een borreltje gaan ze niet ergens anders zijn. Maar begrijpen ze toch niet? Begrijpen ze niet, een kastelein. Een kastelein is toch ook een mens? Daar kun je een liedje van? Nee, Toon, dat begrijpt men niet. De mensheid is wreed, ik weet daar alles van... Wat dat betreft heb je het verkeerde vak gekozen. Ik kan je beter meteen een dierenpension beginnen. Hou jij nou eventjes je klep, wil je, baklap? Je lijkt fokker wel. Ook al zo'n gaaf exemplaar van het meestelijke ras. Ik heb meer genoeg, weet je dat? Ik heb meer dan genoeg voor dat geheim, maar voor jou Ik ben blij dat dag. ik er zit. Uit pure medelijden zit ik hier al uren. Ja, op één tonnekie. Word je dat dat toch ziek van. Dat is helemaal niet waar. Van zeven tonnetjes word ik ziek. Daar ken mijn maag niet tegen. Ik word er depressief van. Ja, jij wordt er overal depressief van. Maar voornamelijk van, jou ja, weet je dat, waarom ga je niet weg, man? Waarom ga je niet naar Ali? Omdat ik daar geen zin in heb. Omdat de trouwens toch al dicht is. Omdat ik dus zelf hier ben. Huh? Hey. Wat moet je hier? Praten. Praten waarover? Over jou. Over al die rare praatjes die ik de hele dag moet horen van jouw vaste club die naar nou bij mij zit. Er valt helemaal niks te praten. Luister nou, Toon. Ik wil geen ruzie met je. Je maakt jezelf onmogelijk. Oh, jij wil geen ruzie. Nee, dat hoeft ook niet. Die maakt hij wel voor je. Maar jij nog even te wil je? Dit is een openbare gelegenheid. We kunnen het toch uitpraten? Ik heb recht op praten. Nee, jij hebt recht op mijn linkse directe. Jongens, jongens, er zijn dames bij. Nou, die heb ik anders hier niet gezien. Toon. Toon, je maakt het voor jezelf kapot. Ik kom om te helpen. Ik heb helemaal geen hulp nodig. Ik kan toch even wel luisteren. Nee, dat kan hij niet. Ga weg! Ga toch allemaal weg! Ik sluit mijn zaak en ik hou me op. Graag. Hoos oh, nou, ik ben al weg. Ik kwam uit aardigheid, maar ik ben al weg. Met <tie> Toon. Toon, zo gaat het toch niet. Zo. zo raak je alleen maar verder weg, zo verlies je iedereen. <tie> Wat, wat, wat moet ik dan doen, Pink? Gaan met te praten. Never. Praten kan toch geen kwaad. Misschien los je er wat mee op. Op deze manier blijven die jongens weg. Ja, niet iedereen wat ze uitschelden zoals als die van de zwager. Zo is maar net. Daar een beetje somberijter. Die iedereen wel tegen, maar ruzie hebben ze thuis genoeg. Anne met te praten. Ik, ik, ik, ik. Ik heb mijn zaak niet in de steek laten. Nee, stel je voor dan komt de bus in binnen. Een bus met wat? Als je niet gaat, heb je straks helemaal geen zaak meer. Maar wie let er dan op? Ja, er is eigenlijk jij spelen op te letten. En wat er is dat op opletten. Chinezen. Denk je? Nou ja, oké. Okay. Misschien is het. Uh, is het beter. Dan ga ik maar even. Goed. Als er nog wil, tenminste. Oh, als er iemand komt, wil je. Ja, nee, is goed is goed. Oké, okay, dan nou, vanuit maar. Tot straks, hè? Ja. Wanneer komt die dan? Met Die bus. Welke bus? Met Chinezen. Oh, Harry, zwager van me. Zo donker moet je ze niet vaak tegen. Eh, en je hebt ze nog niet eens gezien? Wie? Die Chinezen. Nou ja, wat een verstand. Goedenavond, allemaal? Nou ja, <kugt> allemaal. Hallo. Toen we niet? Nee. Mooi zo, nou. Wat kan dat ook een goudbak wijzen? Nou, ehm... Koffie? Nee. Dat komt me nou ook mijn oren uit, zeg. Lekker, lekkere koffie die van. Lekker bakje, maar je raakt er zo gevuld van... Doe mij maar, maar een bolletje. Wie bedient er? Ik. Oh, mooi. Doe maar dubbelen. Nee. Oh, nou, dan maar één enkel. Nee. zou dit? Ik schenk je niks. Je hoeft me niks te schenken? Ik hem wel. Terwijl jij die fles erom. Er wordt jou geen drank meer ingeschonken. Ik, ik heb nog niks gehad. Geen druppel. Heel goed, Pek. Heel goed. Mag ik nog een tonic? Maar jong, een scheuntje van me. Maar ik heb dorst. Je vader heeft dorst vanwege die capacitee. De hele dag zo'n dikke strot. Het, uh, je moet er niet meer aan denken, zeg. En die koffie van Ali. Nou, je mij maar zo'n lekker fijnbordeltje vertoon. Never. Komen? Uh, ja. Nou, kom er nou maar in. Ik was... Uh, ik was... Uh, ik was een beetje... Een beetje... Ja, een uh... beetje boel. Je moet met mij toch geen ruzie maken, mannen. Ik heb je toch altijd gemogen? Ja, maar het zijn... Uh, nou ja, het zijn, Het bende de omstandigheden. Nou, ga nou eens even lekker zitten. Koffie? Ik heb hem opgevoed. Fles heb ik hem gegeven. De borst. Meent u dat nou? Nee, dat meent hij niet. Ik was in de borst en hij was in de fles. Mijn ik kip, mijn eigen opgroeisel. Mijn gaf maar het een bordje, zijn vader. Ik ja, bent een vader niet meer. Maar, maar jongen, wat heb ik daar nog? Wat heb ik daar nog? Niks meer. Dan heb je echt je best wel gedaan hoor. Want je bent een verraaier. Jarenlang hier binnen gezeten een gratis ja, en gratis neuter gedronken. En nou maar één klap laat je hem zakken. Zo is dat. Maar ik, ik ben me van geen kwaad bewust. Denk daar maar eens goed over na. Ja, en het liefst ergens anders. Nog één woord, drop Lollig, jij. En je bent een doodman. Versteend. En jij, Peek. Je hebt niet het recht zo tegen me te spreken. Denk toch na, jongen. Wat heb ik nou nog als ik jou niet meer heb? Niks. Die van nou, verlaten ben ik, einde wijs. Een wijs groet. Hé, voor een borreltje, voor één borreltje. Laat die ben doodvallen. Ik doe het, ja, ik doe het. Ik mag er een uit zijn. Zal er vast een stem van muziek erbij opzetten. Hey, ja, doe, doe maar iets van, Borg. Ja. Lach maar, nee, ik zal lachen straks. Als ik naar beneden kijk. Hé, samen met mijn grote verlosser naar die tranen en dan wat aarde. Heet. Ik stort me van het konjert. Ja, Pa. Ja, niks. Ja, pa. Niks. Ik was jouw vader niet meer. Hé, dat ik ben, omdat ik omdat ik geloof dat ik mijn van kant te maken. Ik probeer te luimen. Hé, hé, hé, hé. Wat is dat hiervoor geschrijven? Oh, Tozie. Tozie. Het is een tragedie. Ze willen dat ik er een ruimte maak. Ja, ik zou het ook wel prettig vinden als u ermee uit zou schreien. De hele buurt aan het horen. Verdoriezer. En wat blijven jullie nou met eten? Ja, ik moest even voor toon even, even zien. Eten? Eet, Ja, eten ja. Hij eet niet mee. Heb ik geen honger? Honger? Ik st. Ik, ik, ik sterf? Nou, oké, nou, kijk eens aan. En je er eens voor voor het bordet af springen. Ho hoezo eet hij niet meer? Zeg je er niks van aan, Thomas. Probeer met de koeien neer Ze Zeg, vader, ouwe verraaien. en dan zal hij voor boete. Wat heb ik met wat, hem? Wat, wat, waar heb ik dat mee gehoord? Wa oh nee, dat was in de oorlog. Nee, daar zouden we niet meer over praten. Ik aas mijn recht. Desnoods ga ik in hoger staak. Nou, trees, we zijn over dat probleem voor ons. Oh, die adder. Ik heb deze adder aan mijn borsten gekoesterd. Hij eet gewoon mee. Je kan hem mij toch niet wegsturen omdat hij ergens anders een kopje koffie drinkt. Hij komt maar haars niet in. Hé, hey, ik versta zo geen pest van die muziek. Hij eet gewoon mee. Hou vol, nee. toon zich, godsnaam, hou vol. Goed, Goed neem het dan maar mee, die ouwe seniel, Prop hem maar vol. Maar dan blijven Harry en ik wel hier en wij eten iets. Precies. Uh, uh, Wat? Nee, nee, nee. Ik eet wel. Ik betaal elke maand voor de kost mijn woning. Jij ook, Brutus. Hij heeft gelijk. Voor het eerst in zijn leven heb je gelijk, die kwakbom. Want ik pik het niet. Ik pik het niet. Wat doe je nou? Wat doe je? Mijn glazen, ouwe gek! Kwakbol! Hier! Nou, wat is dat? Uh, moet je mij niet prikken jongen. Geen Peek, geen mijn glazen hoor. Geen mijn glazen! Mensen, wat is dat nou? Ik, ik, ik veracht je toon onvoorwaardelijk. Nou, ik niet. Ik, uh, moet toch ook eten? En gaan we er nou weer over beginnen? Nou, geen ruzie, geen ruzie in mijn zaak, alsjeblieft. Laten we wat nee. drinken, Peek. Drink een borrelje in. En zet alsjeblieft een ander muziekje op. Dit soort treurmaster haalt de weg. Mij anders niet. Nee, ik heb het ook over mijn goede cliënten. Ach, we moeten toch het leven een beetje vrolijk kunnen nemen. Fokken! Alles lijm om. wat drink je van me? Wat is er met jou? Niks. Jawel. Ja, wel, Toon, ik zie het in je ogen. Uh, jij bent, eh... Uh, ja, je bent mijn Ja, jij bent <hazellas> verliefd, Toon. I, het is ook zo'n fijn, babper. Over wie heb je het nou, over wie heb je het nou? Het is niet waar, hè? Ja, ja, ja, ik, ik, ik weet het wel zeker wel wel. Je kunt zo lekker met het, uh, praten, hè? je. Oh, yeah. Daar komt Peter ah. zijn zien, joh. Nee, ik ga nou naar huis. Maar laat mij, mijn jongen? Mijn kind, wat heb je nou? Niks, pap, maar ik ga slapen. Nou, daar begrijp ik nog niks van. Nee, jij niet. Nou, ik ook niet. Maar ik wel. Weet je wat het is, trouwens? Mijn jongen kan niet tegen de gezelligheid. geluisterd naar de brekers of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie geschreven door Peter Reumer Peter Breker werd gespeeld door Piet Reumer Trees zijn vrouw door Tony Huurdeman Harry was Sakko van der Maade Ali Karin Bloemen Toon Ab Abspoel en Fokke Johnny K. Senior Technische realisatie Raymond van Maarseveen en Antoinette Dreugen Regie Hero Muller de Brekers, of de dagelijkse verslommeringen van een wonderlijke familie, geschreven door Peter Reumen. Vandaag, De Sterren. Zeg, Pijk, het loopt tegen vijf, wordt het niet in staat om die stalling dicht te gooien? <kwijls> Mijn bedrijf sluit om half zes. Ja, ja, ja, maar ik heb nou honger. Ik heb nog wel ergens een boterham. Nee,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 In een borreltje. Weet je wat jij hebt? Een gaatje in je hoofd. Ja, onder mijn neus. Dat er past precies een glaasje in. Goedemiddag. Als ik het niet gedacht, alsjeblieft, heb je hem. Gadverdammig gelijk. Mijn hele trek, mijn lekkere trek weg. Je schijnt het toch wel leuk te vinden, hè, eisgenaar? Ik vind het een drama. Ik lach vanwege mijn humeur. Nou, vanmorgen was je alles nogal treurig, Gar. Ja, maar toen was ik mijn sokophouders kwijt. Waar ben je nou zo vrolijk van geworden? Peek, jongen, ik heb het eindelijk gevonden. Je sokkenbrouwers. Ja, wat? Uh, nee, nee, nee, oh ja, die Oh. Waar lagen ze dan? Wat? Je sokkenbrouwers. Dus het race, de lingerie. Toaster, wat? De pinties. Ik heb het eindelijk gevonden. Daar hou ik helemaal <laughs> niet van. Pardon? Daar hou ik helemaal niet van, van die dingen erbenen. Oh, maar ik wel, ik draag ze graag. Vind Toaster het wel goed? Wat? Dat je de penties draagt, Vieserik?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 Wat is het deze keer, half en zo? En weduwe met Poen? Nee, oude dwaas. Ik heb vandaag geleerd dat je naar de sterren moet luisteren. Is dat alles? Is dat alles? Ik doe mij alleen voor niks anders. Is het eerlijk? Caruso, daar is het bij begonnen. Wereldster. Een stem. Oh, je nog iedere betel. Ja, ja, en andere hazen. Oh, niet gek. Andere hazen. Een beetje verliezen. Ik heb het over mijn sterrenbeeld.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 Maar ik wel hoor. Ja, ik wel. Ja, ja, jij, ja, ja, ja. Maar grote mensen niet. Het moet waar zijn. Er zijn zulke dikke boeken over geschreven. Ik heb ze vandaag zien leggen, zo stapel. En hij de troep ook gekocht? Dan, nee, ik heb ze zien leggen. Ze zijn er, dat, zeg maar genoeg. Ja, hoor. Als je maar gelukkig bent. Sterren voorspellen voor iedereen. Ja, is dat zo? Ja. Zeg, moet je luisteren, Ellabo. Wat staat er, er over mij in? Uh, wat bent u? Hongerig. Nee. Qua sterrenbeeld. Dat is ik veel. Maar als er eentje tegenkomt, als je er nou eentje tegenkomt... ...waarin een fikse alcoholische versnapering wordt verspreken... ...dan is dat de En u, maak op. Stier. He, begin jij nou ook al? Stier, dat is mijn sterrenbeeld. Hm? Kijk eens wat er staat. Oh. Toch niet nieuwsgierig? Nee, gewoon om even te weten. Eh, uh, stier, stier, stier. Oh, oei, oei. Stier, nee. donkere wolken. Hm? Donkere wolken aan de horizon... Er dreigt ruzie, beste stier. Oh, nou, woei je bedankt. Fijn om te weten. Ja, heerlijk, hè, dat je het nou gewoon weet. Zo'n zo geruststelling. Harry, zwager van me. Uh -huh. Als je nou niet gauw maar dat je wegkomt, dan krijg ik ruzie met jou. Au, au, au, au, oh, wat heb ik dan honger? Je hebt een borreltje gedronken. Ja, dat was die honger. Maar de keernaam nou wil weer een stampje bij. Wat is Trace is nog op het werk of zo. Oh ja, mooi is dat. Meneer, wordt er de gekookt? Meneer komt er maar een wapen op, op tafel. U weet wat de keuken is? Ik wel, ja. Ik hoop dat jij het ook weet. Ik sterf erover. Daar is de keuken. En daar is het gat van de deur. Trace. liefde, wat is er aan de hand? Niks. Wacht oh. van alles. Niet danken, Toosie. Als uh, je me niet danken, dan kan ik niet tegen? U, zal ik even een kopje thee gaan zetten, T Trace? Nee, ik moet geen thee. Ik wil een borrel. Ja, zo ken ik je weer. Eerst even een lekkere borrel en dan heb je de keuken in. En gaat u alstublieft weg! Ik? Ja, eruit! Vlug! Voetsie! Dat kan je niet maar zeggen, Toosie. Ik ben je schoonvader. Ja, en ik heb schoon genoeg wacht, wacht, wacht, wacht. van je. Wat ja. is met een broodje Wat moet je inschenken? Rod, dat gaat zeker. Ja! Vest weer natuurlijk. Ja, man. Ik begrijp, dat begrijp ik nog wel. Ja, dat is dan voor het eerst. Hou oh, jij maar even buiten vader, alsjeblieft. Ik mou alleen maar aardig worden wijzen. Begrijpvol. Zodat ik misschien nog even mag blijven. En wie weet, ook nog uh, getrakteerd op een borreltje. Ik ga eens in de krant kijken. Ja, ja doe jij maar net op je neusbloed. Blader jij maar rustig in je krantje. Midden in een, in, een, in, een, in, een, in een ja. Ik zoek de sterren op. Ja, doe dat dan maar wat als het donker is. Blijf lekker lang weg. Nou nou, nou, nou, nou, vertel. Ach, wat heb ik het voorzien? ik ja, heb ook geen zin om de hele avond te blijven zitten met een bokkenpruikje Ik kook en ik scheid er mee uit. Je kookt helemaal niet. Uit? Je bent nog niet eens begonnen? Ja, even je klep Voedend ben ik. Op wie, Trace? Op mezelf. En op jou. En op, op iedereen. Ja, maar waarom dan wel? Omdat ik wel gek lijk. Achterlijk ben ik. Ik ben niet goed met mijn hoofd. Tja, dat weten we het wel. Stil lang. Waarom, wijfie? Nou.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 Ik doe het niet meer. Maar wat dan niet meer? Ik heb al mijn werkhuis opgezegd. Hm? Huh? Wat uh, heb je gedaan? Je bent wel verstaan. Ja. Ja, maar ik, ik, ik, ik geloof het niet. Ja, nou, jij hebt je werkhuis opgezegd. Hoe we moeten we nou van leven? Dat doe ik jij er maar eens uit. Je bent toch de man in huis? Jij bent toch de kostwinner? Ja, toos wat ouwe wet.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 Daar dus stap ik gewoon uit. Heb je nou je zin? Ja. Trace. Nee. Ik ga naar bed. En ik kom er voorlopig niet meer af. Zeg Harry. Ja meneer. Kun jij een beetje koken? Ah. Ah. Lekker. Heerlijk was het. Echt waar.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 Voor de stier kwamen er wolken aan de horizon. Ja. Nou, en Trace is een maagd. Als je me nou belaasert. Is... Ik geloof het niet. Wat? Dat, dat Toos met het raapen belijf, dat het een maagd zou zijn. Ja hoor, ik ben het ook. Nee, ja. Ja hoor, de hele familie maagd. Er zit mij jongen tegen. Waarom heb je me dat nooit verteld? Nou, waarschijnlijk weet hij dat niet. Hoe, hoe kan dat nou? Wat? Als Toos hier een maagd is en hij weet dat niet. Hoe, betekent, hoe, uh, hoe zit het dan? Nou, de, de, de, ja, dat is dat, dat, dat van jou niet weet, daar kan ik geen komen. Ik heb er zelf ook geen behoefte aan. Die onsmakelijke praatjes van je maar Toesie! Toosie! Ja, ik weet niet waar u het over hebt, maar ik heb het over de sterrenbeelden. Oh. En dat van Trace is maagd. Want die is in september geboren, net als ik.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 Maar acht, en zoek vandaag geen ruzie, alsjeblieft. Tres heeft ruzie gezocht en gekregen. En jij dan? Ik heb die oude kennis ontmoet. Maar geen ruzie gekregen? Nee, joh, heb ik ook niet gezocht. Ik was gewaarschuwd. En als Tres het had geweten, had ze ook een dag gewacht. Het staat er allemaal, in de sterren. Maar mannen... ja, ik... Kijk, toeval wijzen, toeval. Toeval, ken ook van niet. Wat is uw sterrenbeeld? Weet ik vrijwel. Kies er maar, uh, kies er maar leuk uit. Als er maar, maar geen is. Dat durf ik tegen niemand te zeggen. Ik ben maagd, ik ben Wacht nou eens even. Wanneer ben u geboren? Huh? Ja, wanneer? Uh, uh, ja, mijn moeder heeft het te krijgen gezien. Uh, eind oktober. Ze... Nou, dan ben u even, uh, even kijken, even... Een uh, uh, uh, schorpioen. Uh, Meen je dit nou? Ja, ja hier. Well, uh, Staat er wat? Start schorpioen. Hier, schorpioen. ben maken oh, de schorpioen. Goeiedag. Overal om u heen heerst onmin, maar u heeft er geen weet. Wat Een dag om geld uit te geven. Oh, hehehe. Alles dit is prachtig. En het klopt als een bus. Ja, nou, uh, zou ik wel denken, ja. Behalve één ding dan. Ik moet nog geld uitgeven. Maar waar? Alles is dicht. Ja, hè? Nee. Behalve het café. Hé, hé, hé. Daarbij! Ja, ja, ja, je weet je wel, hè? Met je nou, schorpioenen en je maagd. Als u nou toch geld uit gaat geven, ik bedoel... Uh, zal ik niet even meelopen? Nee! Nee, doe dat maar niet! Je mag vandaag een ruzie krijgen! Uh, uh, uh, uh, Goedemorgen. Je oh. Morgen. Pussen mijn kraken, wat zie je <laughs> eruit?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 Nee, je mens maar, af en toe toch wel hetzelfde? waren, zeg ik je zeggen. Maar hoe lang moet je dat, het moet toch duren? Geen idee. Maar je zit hier zonder verskoning, zonder stroom water. Ja, langs de muur. Maar dat is toch alles? Dat hou je nooit uit? Nou, rekenbaar. Ik ben gekrenkt, pa. Diep in mijn eigen ben ik gekrenkt. dat komt dan. Toch zit er vast, paard van. Ze gaat ook wel weer naar het werk. Ze nee. krijgt geen twee minuten stil. Je kent haar toch? Nee, ik ken haar niet meer. Morgen. Alsjeblieft heb je een met oh, Harry. De profijt van oud-west. Zeg, weet je dat het echt klopt, jongen? Van die sterren? Maar dan draag je aan regenjes. Voor als het regent. Hoezo? Hoezo? Anders word je nat. Het is 22 graden. avond weer. Ja, maar vanmorgen zijn er mijn sterren. In ieders leven valt eens een bui. Dus heb ik voor alle zekerheid maar mijn mantel aangetrokken. Je gaat er niet weer beginnen over die sterren, hopelijk, hè? Maar dat is juist hartstikke goed, jongen. Uh, uh, zeg haar, uh, ding eens, uh, wat staat er over tos? Toos? Toos is ook een maagd. Trouwens, wist je dat, jongen? Wist je dat voor Toos? Prees. Dus die mag ook wel aan de regenkapje denken? Ja, maar je kan het ook altijd bekijken, dat ze zeggen... Nou, is het water je... over of niet? Hm. Ik wil er niet meer over die sterren horen en dat mens mens... Dees. Hoe weet jij dat nou? Je kent er nog eens meer. Ga je weg? Ga je maar stang uit? Mag ik je alsjeblieft herinneren dat dit mijn pand is? En dat ik het wel goed vind dat je hier je nering houdt? Ja. En je wil je wel niet vergeten dat mijn fiets hier staat? Oh, Oké, okay. het is wel goed. Ik ga wel weg. Ja. Mag je heiden? Koffie drinken. Betoon? Nee! Nou, Laat hem ook maar gaan. Hij bent even moeilijk. Ja. Hij zit even te krampen. Nou, kom op in die sterren. Wat staat er voor mij Nou, dat is heel interessant voor u, want er staat dat u een grote som gelds kunt verwachten. Oh, ja? Ja. De, dat is logisch. Het is de einde van de maand, te houden. Maar eraf. Je moet het je niet zo aantrekken, Peek. Zo te horen was het reeds gewoon over de toeren. En ze had natuurlijk gelijk dat ze genoeg had van dat de hele dag. Ik, ik, ik wil er niks meer van horen. Nou, dat zou moeilijk gaan, jongen. Je hebt me net alles verteld. Nog een koffie verkeerd? Ja, graag. En nou, ik kan het natuurlijk mijn mening niet voor me houden. Nee, tuurlijk. En ik, ik, ik, ik heb ook het gevoel dat ik alles bij jou kwijt kan. Ja hoor, bij Ali kan je alles kwijt. Als ik aan mijn vader van mijn denk... Ik heb ik daar niet, nergens gedrukt meer in. Nou, drink nou maar een bak. En denk er niet meer aan. Het zal allemaal wel goed komen. We vinden wel een oplossing. En ondertussen zit jij gezellig hier. Hé, hey, kijk nou. Moet je eens kijken, door het red. Huh? Moet je kijken. Huh? Peek schiet bij Ali. Verrek, ja. Z zullen we niet even gezellig naar binnen? Nee, nee, nee. Ja, als je dat wilt u niet hebben. Wij gaan gewoon naartoe. Hij, hij heeft het anders wel gezellig. K kijk, ik zie hem lachen. Die Ali, dat is een gezellig wijf. Uh -huh. Had gevonden. Uh -huh. Dat is een uh, gezellig wijf. Z zullen we niet echt even, heel even. Huh? Uh, uh, uh, nee, nee. Wij gaan naar Toon. De Koek. Ben ik weer niet thuis geweest? Nee. Duurt nou drie dagen zo? Ja. Legt elke nacht in de fietsenstalling. Zie je dat nou niet zielig voor hem? Nee. Nou ja, een beetje. Zouden ze je niet missen op je werk? Ik heb tijd opgezicht. Toch wel moeilijk, hè?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 En die beslissing? Ja, het is goed, Harry. Als iemand iets goed te maken heeft, dan is het Peek wel. Ik blijf hier rustig zitten en ik wacht op zijn beslissing. Maar dat weet hij toch niet? Hij wil ons niet bezien, hij wil ons niet bezien. Zit Godganselijke dag bij Ali in de koffieshop. Dus hoe moet hij er nou wachten komen, dat je wacht? Ja, ga Moeten we nou? Weet ik veel.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 Nee, ik vind het moeilijk. Ja, jij vindt alles moeilijk. Maar als we iets spontaan hebben bedacht, dan moeten we het doen ja, ook. Ja, ja, ja, je bent lief, Aal. Oh, Liefde maar... alleen is niet genoeg. Dat zou jij onderhandig moeten weten. Hé, hey, kijk eens, wat eens even. Huh? Kijk nou. Hij zit er weer. Met Ali. Wat is dat toch een pracht, Hé, hey, hallo! Hallo? Wat is hij nou? Oh nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik dacht uh, even dat ik een goede bekende zag, maar dat was niet zo. Die komt wel, die goede bekende, en dat centen komen ook nog wel, de dag is ja. nog lang. Moet je nou eens kijken? Ja. Goed, verrek, ze geeft hem een zoen. Hallo? Dat mens, dat, dat mens geeft mij zo'n zoen. Nou in. Nou in, nou in, begrijp je dat dan niet, waarom is die jongen nou niet thuis? Waarom zit hij daar al die dag in die koffieshop? Omdat hij ruzie heeft met Rijs. Ook. Ja, maar uh, u, u denkt toch niet dat dat hij dat iets heeft met Ali? Ja, dat denk ik wel, ja. Dat is een gevaarlijke vrouw, een boerder. Maar een gevaarlijke vrouw, zeker een ge gevaarlijke vrouw. Kijk maar naar de toon. Daar is ze toch vanaf. Ja, dat precies. Daar zoekt ze een ander. Nee, nee, niet bij. Maar dit kom. De... Nee. wat hij stillet.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 Ze hebben dat zelf gezegd. Ja, het begint er wel op te lijken, ja. Maar, maar de sterren... Wat nou oh, sterren? Er klopt toch allemaal niks van voor de gouden over jou? Dit is, het, dit, dit is het echte leven van je hier. Dat moet je helemaal zelf doen. Kom op, we gaan een doos halen. Waarom? Omdat ze hier moet komen en Peek mij moet nemen. Pff, voor het te laat is. Wat kan u dat nou schelen? M misschien houdt Peek wel van er.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 Goedemiddag. Trees? Pa, wat is dit? Even stil, Trees. Pijk, jongen, dit heeft lang genoeg geduurd. Mijn naar huis, hobby. Nee, pa. Jawel, jij hebt er spaard van. Trees heeft er spaard van. En we gaan naar huis. Hop, ik heb het nou... Oh, meneer de Breker, ik kan u niet terug. Nou, ik. Uh... Zeg het nou maar, Peek. Eh, uh, Trees. Ali en ik hebben je iets te vertellen.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 Wat dacht jij dan? Nou, ik, ik wil jou wel even vertellen wat ik dacht. Uh, uh, uh, uh, uh, zou je dat nou wel doen? Nou, waarom niet? Ik weet wel wat hij dacht. Hé, hey, uh, Peek. Hey, Trace, waar gaan jullie nou naar naartoe? Wij uh, beginnen van weg, hè. We hebben nog wat te bespreken. Maar wat jij dacht, dat klopt dus niet. <lacht> nee, maar uh, <lacht> doet ze het nou? Trace? Ja, ah, natuurlijk. Jongens, dat is weer dik voor de bakken tussen Peek en Trace. En ik ben ook geholpen. Koppie koffie? Koppie koffie? Hé, hey. mm, ja. heb je geen, uh, heb je geen uh, dingen, Sportinaars? Nee, geen druppel. Oh, gelukkig. <laughs> Wat een opluchting. Opluchting? Heeft dat, ja, vind ik een ramp? Ga druppeltje drank het te vieren? Nee, van de sterren. Hoezo? Ze hadden toch gelijk.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 Anders gaat u stuiven. Zo, pa. Pa. U hebt uw vorige bordje nog niet opgedronken? Hé. Hey, pa. Breng nou uw bordje leeg. Dan kan ik nog eens wat bijschenken. Hij reageert niet. Waarom reageert hij nog niet? Pa. Oh, je, hij, hij zat op. Pa. Pa, hoort u mij? Hij doet niks.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 Lekker blijven zitten, pa. Niet weglopen hoor. Ik ben zo terug. Spreek, ja. er is iets mis met jouw vulvaart. Hij. Uh, hij is niet goed. Hij zit maar. Ja, hij zal moe zijn. Hij, hij zit maar. En. En. en, maar, en wat dan? Nee, hij, hij heeft zijn broodje niet opgedronken. Oh. Wat? Ja. En de niet. Jawel, eerlijk. Ik wou hem nog eens inschenken toen. toen onze glaas nog vol. Dat is een eigenlijk dat kan toch niet?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 Misschien moeten we Harry erbij halen. Waarom? Nou, die heeft een cursus EHBO gelopen. Wel oh, nee. Die heeft drie dagen een cursus mond- en ik gevolgd. En toen is hij weggestuurd. Omdat hij verliefd werd op je plastic pop. En toen dat eenmaal... Uh, oh. <laughs> verliefd. Ja, gewoon er eventjes buiten. En toen dat eenmaal... Hij sprak? Ja. Trus, hij sprak? Trusje. Trusje. Ja, pa? Ha, ha, Hij heeft het niet tegen jou. Wel. Jij hebt toch geen trus? Ja, maar ook geen toos. Toos, trees, Trus, trus. Wat maakt het nou eigenlijk uit? Uw mij hulp nodig. <truis> zeg het maar opa. Op, zeg het maar tegen trus, hoor. Ja. <truis> oh. <truis> Zo verliefd. Zo. Kunnen we weten? <truis> mijn vader spreekt. Nou, en? Moet ik daar mijn mond houden omdat het orakel spreekt? Stil maar eventjes. Hij ah, is lekker, die is niet goed. Hij is niet oud geweest. Vertel het allemaal maar tegen Trusje, opa. Oh Zal ik bij u komen zitten? Zal ik zo bij u komen zitten? Ja. Ja? Zo, dat is gezellig, mm. hey Pa. Hé, hey pa, Waarom brengt u nou uw borreltje niet op? Nou, heb ze een borstje niet opgedroeg? Dan is ze ziek. Eh, voor je bakker? Oh, <grijg> Truusje. Truusje. <laughs> nee, nee pa. Nou, nou niet op mijn um, heen, klimmerma. No. Um. nee pa. Um, niet zoenen nou pa. Hij is niet ziek. En... Hij is stafelde chokken. Pa! Oh, oh, dat uh. bent Toos? Get verredderrie! je bent Toosie? Ja, wel pa. Ja hoor, ik ben het Trusje. Nee, jouwe. Ik ben Toosie. Je bent, bent truzie niet. Nou, zie je nou wel. Het is Oude heks. Wat denk je wel niet die Ach, Hij is in de waar. Nou. Hé, hey, hé, hey. zeg pa. Pa, nou je weer een beetje bij bent, hè? Oh. Zeg, wat was er nou? Eh. Struisje. Ik ben hier, gaat die Wacht maar. Uh. Ik weet nog een beter medicijn. Zo. Helder! Hé, hé. Met je oude heks. Het is een uppercut. Ja. Ja. Wat is hier dan? Nou, dat willen we graag van jou weten. Jij was weg, pa. Helemaal in een andere wereld. Ja, en ik heb hem even teruggehaald. Nou, wat een heerlijk gezicht was dat, meneer de breker. Ga jij dat eens hebben de buiten? Slavink. Slaaf, Eh. Uh. En jij, Toos, je hebt geluk. Je hebt geluk dat ik goed te beurt heb. gaan alle hoeken van de kamer hebben te zien. Ja, pa. We willen maar eindelijk wel eens weten wat er aan de hand is. Ja, in drink in godsnaam uw worrentje leeg. Nee. Nee, dank je. Ik lucht niet. Huh? Wordt dit zo zenuwachtig fijn van een volle glas? Nou, wacht, wacht, wacht. Hier. Hm. Zo, leeg. Opgelost. Nou, en nou vertellen. Ik sterf van de honger. Ja, uh, wat moet ik vertellen? Verzin maar iets, dat kunnen we het de eindelijk gaan eten. Het is trusje. Ja, wie is trusje? Ah, mooi. Lief. Warm. ...lacht. Oh, die truusje. jongen. je zal het niet geloven, maar. Je vader is verliefd. Wat? Ja, ik kan er niks aan doen. Met dat ik er zag, schoten 1000, duizend, ...duizend vrienden. noem maar heel. donder. Ah, ah, donders. Ja. Ach, gud. Ach, gud, ach, goed, ach goed. het is belachelijk. Nou, ja, dat kan helemaal niet zo in een. Oh, nee, sprookjes. Kom op, naar pa. Je bent geen 18 meer. Ah, zo voel ik man, Wat een, Wat een vrouw. Ik zou berg, bergen voor de willen verzetten. Ja, zullen we dan niet eerst erven? Ja, laat hem nou even. Je ziet toch hoe gelukkig die man is. Ik vind het ziek, zo'n oude knar verliefd op een jong mokkel. Hoe oud is dat ding? Dat vraag je niet aan een dame, hefter. Maar ja, dat kan jij niet weten, want jij hebt de nooit een dame gezien. Voor mij hoeft het niet meer hoor. Vrouwen, <laughs> ik heb mijn portie wel gehad. Hij is altijd een klein eten geweest. Zeg pa. pa, waar heb je er eigenlijk ontmoet? In het buurthuis. Ze is hier pas komen wonen. Oh. Benedenhuis, Jongdoek. ook. Dus ik kwam eens kijken hoe het in het buurthuis was. Alleenig natuurlijk. Op zoek naar wat gezelligheid. Ja, ja. Oh, dat toch ze jou. Ja. Gezellig. Zeg.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 Je ben nog zo'n broekje in Als je zo vervuld bent van liefde, doe de rest niet doet. Doei! Doei! Oh. Heb je het ooit zo zout gegeten? Voorlopig heb ik nog wel helemaal niks gegeten, broekie. Ik vind het zo schattig. Het is zo net een kleine jongen. Kleine jongen? Ouwe gek? Het is wel een lekkere, rustige plek om te lezen. Ja, wil je? Ik heb de hele dag nog nauwelijks het land gehad. Gaan de zaken slecht? Nee hoor, gewoon. Ik moet er een eenmaal hebben van mijn vaste klantjes. Uh -huh. Lees je daar? Huh? De voorschouw. Hm, leuk. Uh, luister maar. Onder... Eidistische beelden hebben wij met Jaans geheugenbeeld te verstaan... ...die merkwaardig helder en gedetailleerd zijn. Zij doen denken aan positieve nabeelden met een eigen psychonoom karakter. Ja. Ja, uh, begrijp ga er wat van. Geen woord, maar het kost hem maar twee kwartjes en dan kan je het niet voor laten leggen. Hey. Nee, ik ga de benen strekken, laat jij even op de stalling.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 Hé, uh, drink je nog steeds niet? Nee. Nou, maar... <coughs> Misschien dat ik met moeite nu een borreltje net zo kunnen verdragen. Juist. Toon, twee jonkies. Nou, pa, wat heb je op je hart? Het, het. Het. Het gaat om trucjes. Oh nee, oh nee. Verwacht van mij geen raad over de liefde. Dat heb ik niet Nee. gestudeerd. Nee, omdat jij zo nodig aan die toos blijven plakken, Ailebol. Nou, kom. Nee, nee, maar. Maar daar gaat het nou niet om. Ik moet dus met trussen naar de film. En daar nou wil ik er wel zeker van zijn dat het een goede is. Ik denk dat het ja zo vaak in de film ging. Jij ja, bent er meer van dan ik. Nou ja, ja maar kijk nou even hier. Heet en hongerig. Dat was een mooie film. Ja, Waar speelde dat? In de woestijn? Nee, gewoon in de biscoop. Nee, ik bedoel, waar ging het over? Nou, over twee meisjes eigenlijk. En die, die, die waren heet en hongerig? Ja, ja, nou begrijp ik het. Ja, maar het was een prachtige ja, film. Maar gewoon een porno. Nee, nee, nee, dat hou ik tegen. Niks, niks voor porno. Nee, nee, het was hartstikke goed gespeeld, Heel echt. Leek heel echt. echt. Dan kan je toch zo'n mens hiermee naartoe nemen? Oh nee? Nee. Zou je denken van niet? Ja, dat wou ik toch even weten. Maar kijk, lustige stoeipoezen bijvoorbeeld. Heb ik ook al gezien. Hagende hartjes. Vond ik vaak niet zo goed. Zeg, ga je alleen maar naar iets meer, nou, het blote gedoe, kijk. Ja, als het uh, functie, functioneel is. Ja, ja, ja, hoor. Als iedereen voortdurend uit de kleren gaat... omdat ze daarnaast zo nodig van, van Hupsakee moeten... is alles functioneel. Maar vrouwen houden dan niet van, Pan. Niet van Hupsakee? wel. ja, hoor. Daar kan ik je staartjes van vertellen. Ja, kijk, jouw moeder dat ze kregen. Nee, nee is... ik bedoel, in de film. Daar houden ze er niet van. Okay. Oh, nee? Maar, eh... Uh, maar, blijft het er nog over?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 Hoe weet je het tevoren dat ik je erom kan huilen? Nou, Ga maar naar het Nederlandse film, zit je altijd goed. Zo. Uit. Nou. Het was volgens mij een heel interessant boek. Goedemiddag. Goeie. U weet weg? Het uh, niet. Oh.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 Ja, ach, uh, zet u maar ergens neder en bekommer u zich eigen niet om de centen uh, of uh, wacht, Laat mij maar, ik, uh, ik zet hem wel even voor u in die hoek. Ja, maar ik wil er wel graag voor betalen. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar, uh, maar altijd uh, gelijk dat gedoe met dat geld...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 Die is niet van mij, gelukkig niet. Oh. Nee, ik doe, ik doe heel andere dingen. Ja, en ja. die uh, stalling, die zacht heus wel voor zijn eigen. Therese, <lacht> Therese, zet die kopjes neer.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 Oh, oh, oh, vijf minuten. Oh, ja, nee, maar dat scheelt. Nou, doe een beetje aardig voor de trees. hè? een beetje aardig. Dat doe jij maar aardig voor de trees. Ik schenk hier alleen nog maar de kopjes oh, oh, daar is ze, daar is ze. Zie je, daar is ze. Zo, daar zijn we weer. Ja, daar is ze. Ik moest nog even langs de slaag, straks is hij dicht. Ja, gelijk hebt u. Uh, thee. geldt u thee? Graag. eh uh, twee thee. En dit is Trees, mijn zuster. O, oh, aangenaam. Dank u Leuke zaak heeft u. Ja, nou, erg leuk. Nou, het is mijn zaak niet, hoor. Oh. nee, natuurlijk niet. Maar ergens staat ze er wel feitelijk de hele dag. En ook nog een huishouder, Bobby. Ja, hoor. Mijn man, mijn broer, mijn schoonvaders. Lief, hemel. Dat lijkt me werk genoeg voor drie vrouwen. Ja, ja. <tie> Chris is sterk. Ja, heel sterk. Dat zit in onze familie. I I ik net zo goed hoor. Ja, ik heb een sterk geslacht. Nou, dat bent u dan wel, mee gezegend. nee, <tie> Kijk. dank u.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 En je hoort hem zo vaak, tegenwoordig. Peek. mm -hmm. Peek. Kom nou even uit je klantje joh, want er gaat een ramp gebeuren. Wel, nee. Wat? Wat weet jij er nog van? Rampen lijken altijd te gebeuren. Maar meestal loopt het met een sisser af.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 ik niet tegenhouden. Hoe dan? Hij is helemaal ondersteboven van haar. En hij wilde haar in zijn huis ontvangen, zei hij. Nee. Ja, ik, ik kon hem tegenover het mens toch geen verschutting geven. Opa. Maar als jouw vader nou straks... Oh, open... Thijs, weet je wat wij moeten doen? Wegwijzen. Nu... Nee, nee, nee. Wacht nou even. Wacht nou Denk je dat je vader komt? Ik denk het wel, ja. Nee. Nee, misschien is het truusje wel. Uh, dat we er nog kunnen wegsturen. Nou, vergeet het maar, Ik voel het aan mijn baas. Dit gaat helemaal verkeerd. Ze zijn het allebei. Harry is de vriendin. Nee, Harry en Fokker. Uh, gaat u voor. Nee, nee, jij eerst. Is... Nee, nee, nee, nee, gaat u voor. Oké, okay, oké, okay, goed, goed. Vergeet maar. Oké. Okay. Hey, je <coughs> jongen. Ik doe het. Ik neem haar mee naar een huilfilm. Oh. Dat lijkt me een heel goed idee. Eh, uh, fijn.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 Ik ben zo verliefd. <laughs> ja. Hij ook al. Ja. Jij ook al. Ja, <laughs> Ik ja. ook nog steeds. Hé, <laughs> paar ja. Ja. Hey, koek. Lekker gevoel, hè? <laughs> ja. Ja. Hoe heet je? Nou, dat uh, lijkt me niet zo belangrijk, Pa. Dat laat. Waarom niet? Nou. Ja, uh, pa, moeten we eigenlijk niet uh, uh, verderop? Moetsen we na net naar de feestjes. <laughs> zeg, <links>? hm? <laughs> Jij, maar, he. Lekker. Wat? Appetitelijk. Uh, Appetitelijk. Ze is geweldig. Het einde. Oh, trusje. Ja, trusje ook. Ja, trusje is ook een uh, Maar het is meer mijn geloof <laughs> ik. hou van het truske. Ja. Truske. Nee, ik, ik denk dat, dat ze ook trus heet. Of, was het uh, Guusje? Nee, nee, nee, nee, nee. Ja. ik weet het zeker. Truusje. Wacht nou, wacht nou eens even. Wacht ik even communicatie. O, o, o, o, o, hoe ziet ze eruit? Prachtig. Ja. Een beetje uh, oude dame met een stemmetje als een la Pluvelle. Ze en krullen in het haar. En zo'n klein neusje hier uh, van voren oh, hier. Oh, zo'n schattig neusje. Oh, maar. Dat is mijn trusje. Uh, Hoor je dat uh, bij, Gohom? dat blijft hij, dat blijft, daar oh, vind ik het af. Hoe oh, komt hij erbij? Het is mijn trusje. Nee, ik heb thee met haar gedronken. Nee, zij heeft wat, wat, wat. wat. En, en straks komt ze hier een borreltje drinken. Mijn triche! Ik ben verliefd op haar. je dat Zelf <totstuk> van mijn. Ja, zij verliefd op zo'n oude, narige man. Dat wat, nou, de vriend, die gaan met haar naar de film. Oh, nee, ik ga met haar trouwen. Zout, zout voor mij. Niks te vat, zout voor mij, wijs. la lamme prinsling. Ja, je moet één ding goed onthouden. Lummel, lummel. Als je, ja. de, als je aan de derde ja. te komen... Dan ja, ik heb eigenlijk graag niet meer. Ik vreet je op. Ik, ik moet er even niet aan denken. Maar <laughs> ik vreet je op. Ik lust je rouw, ouwe. Nou, stil rouw. Mijn liefde, mijn nieuwe... Kijk, <laughs> ja. krijg een beetje benauwd. Ik benauwd, ik, benauwd. ik vrouw. Je Ustel, uit. En ik stop je in een appel op. Ja, ja, dat moet je dan maar mooi doen. dat laat u vastaan. Ja, niet die paard. Kom maar op, Ga je met me zien deze. Ik ik mag je mag niet je deze in Ik probeer je niet in deze, Nee, nee, niet in die, Bart! Ja, maak ik van je? Trus is voor m'n. Voor mij. Voor mij. Voor mij! Wacht voor wacht, wacht. wacht wacht De belletje is open. Eh, ja, daar is ze. Stil. Ze is gekomen. Dat betekent dat ze van me houdt. Wacht maar, tot ze naar ziet. Ze vliegt me zo op mijn hals. Ja, kom nu maar boven. Oh, ze, komt, ze komt, ze komt. Ze komt, ze komt er niet meer zien. Ja maar, ja, maar niet lang, jongen. Reken daarbij niet op. Ik stuur er eerst even weg en daarna reken ik met jou nou, aan. Gedrag je nou toch? Gedragen jullie je nou toch? <laughs> zo, nou, kom nu maar verder. Goedenavond. Oh, goedenavond. Ah, Truusje. Truusje, ik. Nee, ik. Nou, no, no, no, eerst ik. Ik wou jullie namelijk eerst even voorstellen aan mijn man. Dit is Hovert. dacht dat ik jullie er wel geen bezwaar tegen zouden hebben als hij gezellig meekwam. kwam. Ah. goedenavond. Hi <laughs> goedenavond. Ah, is het? Is het? Ah. Nee, nee, Het is alleen. Ach, ah, jongens, kom op, een de fles open tegen een leven ga je nou heen, pa? Oh, maar nou, ik zit hier vol met oude koorpalen. Denk ik. Had je nog een kerstbij? Nee, ik kan het niet. Kerstbij, pa. Ja, ja, oh, ja. <laughs> maar ja, dan zijn we toch gezellig met z'n vieren. <laughs> <laughs> U hebt geluisterd naar De Brekers of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie, geschreven door Peter Reumer. Piet Reumer was Peek de Breker, Tony Huurdeman, Tres zijn vrouw. Sacco van der Maade speelde Harry, Tres van der Donk, Trusje en Donny Kraakamp, Senior, Fokker. Technische realisatie Raymond van Maarseveen en Antoinette Dreugen. De regie had Hibo Muller.